Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt misschien makkelijker om een huis te kopen in Amsterdam. De stad wil een woonplicht invoeren. Als je een huis koopt van maximaal 5 ton, mag je dat de eerste jaren niet verhuren. Daardoor wordt het minder aantrekkelijk voor beleggers en komen starters makkelijker aan een woning. Krijgen kinderen straks ook een prik? Demissioneer minister De Jonge heeft om een advies gevraagd. Hij wil kinderen onder de 12 met een kwetsbare gezondheid beter beschermen en vraagt de Gezondheidsraad weer wel en niet een vaccinatie moet krijgen. In Den Haag zijn gisteren 13 mensen opgepakt tijdens de coronapersconferentie. Honderden protesteerden daartegen de nieuwe regels. Sommige beledigden agenten en gooiden met stenen en vuurwerk. Facebook stopt met de software die gezichten van gebruikers automatisch herkent in foto's en video's. De gezichtsprofielen van meer dan een miljard mensen worden verwijderd. De technologie was al jaren omstreden omdat het de privacy van gebruikers zou schenden. En over gezichtsherkenning gesproken, in Roermond gaan ze dat juist gebruiken. Volgende week op de 11 van de 11, de start van het carnavalsseizoen. Met een app kunnen mensen van tevoren een selfie filmpje maken. En daardoor hoeven ze niet lang in de rij te staan. Nou, de persoon die komt toe bij de toegangscontrole. De camera heeft hem gelijk herkend, of de software. Houdt de QR-code voor de camera. En in dit geval heeft meneer een geldige QR-code en mag doorlopen naar de bar. En nou denk je misschien gezichtsherkenning bij een carnavalsfeest, maar het kan echt. Het enige wanneer het niet goed gaat is iemand een volledig masker op heeft of uh, ja, een mondmasker heeft met een ander gezichtsop, weet ik veel. Maar in principe met pruik, met schminken, zolang de contouren van het gezicht herkenbaar zijn en zichtbaar zijn, moet het goed gaan. Je kan ook nog steeds langs een menselijke tikken checken als je dat fijner vindt. Het weer, het is een grijze dag vandaag met vooral in het Midden- en Oosten veel mist. Langs de kust en in Limburg dan juist weer een beetje regen. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt nog altijd dichte mist voor. Wat verder opvalt is voornamelijk de N9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Voor Akersloot 4 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Reken daar op een 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 When you sipping on boost, party all night like I'm flying Jet Blue. You ain't ever seen nobody get this loose. Charlie, I with tell the body, what it do. Jump with this man, bump to this man, stomp to this man, crush to this man. got another hit man. Hold up, I wanna go up, don't wanna throw up. My click power up, and every bad chick know us. next. The boy got us all high. the high. Master, Charlie, my ass roll night. High rollin' baby like I'm choking on pie. Super bowl, them good year on top. Then I be a bird? I gotta be fly, but I'm flying and, and I got a couple words. I'll shut it like Nike Air off buff in the way Take it off like nair NBA ball no, I don't care Now what do you do When you see it With Shawty and she Make it bounce in the room Hey girl come on baby You should find something lit. it can I get on Your hot air balloon Sky high Still clubbing like I'm blind at the mile high It's popping delicious help me get right Keep popping in position After midnight Moeese side chick Is up in NY Think of war show to feel poor Houston when mellow Drop ship fall aboard Wanna find me women They parlay a Cali is jumping Hit the switch on a 6'4. When I say jump You say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 Soms ik we je stoppen, ik ga Please.